9 uur Emonsre met het TNW Journaal. Bij de schietpartij van gisteren bij het Empire State Building in New York zijn omstanders gewond geraakt door politiekogels. Politiechef Ray Kelly heeft vandaag laten weten dat alle 9 gewonden door kogels van agenten zijn getroffen. De 58-jarige Jeffrey Johnson, een oud-werknemer van een bedrijf tegenover het Empire State Building, schoot gisteren tijdens de ochtendspits in New York zijn voormalige werkgever dood.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 En dit is weer sport met Ajax Nak bijvoorbeeld, van van Vepenstraaten. En Ajax speelt met het dak, leidt met 2-0 naar 17 minuten spelen. Door die goals van Siem de Jong al na 2 minuten. Na een fout van Jordi Buis. En die goal van Moisander na 10 minuten uit de hoekschop. Zijn eerste trouwens in het shirt van Ajax. Hij speelde hier wel in de jeugd, maar speelde nooit in het eerste van de Amsterdamse club. Ajax leidt dus met 2-0. Heeft geen enkel probleem met de Brabanders hier in de Amsterdam Arena. Als VVV thuis voorkomt, dan kun je het verder wel vergeten. Frank Wielaard. Ja, dat is het verhaal van dit seizoen tot nu toe. Gelukkig voor VVV is dat. Een heel kort verhaal nog dit seizoen. We zijn een uur onderweg. Het is 3-1 voor ado. Vorige week overkwam VVV exact hetzelfde tegen FC Utrecht en ado koestert voorlopig die twee doelpunten voorsprong. Het is druk begonnen met tijdrekken. Nederland volleybal tegen de Dominicaanse Republiek, maar doet dat niet zo best. Uh, ja, Langschiets. Nou ja, wat ze, deden, of wat ze nodig hadden, dat hebben ze gedaan. Ze moesten één set winnen. Dat hebben ze gedaan om de volgende ronde te bereiken. Nu inderdaad staan ze met 2-1 in sets achter. De derde set is begonnen. 9-7 voorsprong voor Nederland. Komt wellicht ook omdat Edwin Bennett de bank de reserves een kans geeft. 9-7 dus in de derde set. uit de eind jaren 70 en Disco Inferno in de Amsterdam Arena... staat daar eigenlijk nog steeds met 2-0 voor. Neem jij nolver. van iedereen het werk over vandaag? Ja, sorry Ronald. Ja, nee, ja, is, is een plaatje moet ik wel even afkondigen hoor. Maar in de Amsterdam Arena staat daar eigenlijk nog steeds met 2-0 voor... Tegen, tegen NAC, heeft eigenlijk nog steeds geen, geen kind aan de bezoekers uit Breda... Ajax overigens met een mooi middenveld op dit moment. Met Sereno, de Zuid-Afrikaan, Lasse Schoen en Eriksen. Die eigenlijk veel rouleren. Eigenlijk kun je niet eens zeggen wie nou eigenlijk van die drie de verdedigende middenvelder is. En verder speelt Ajax met voorin die uh, jonge leuke linksbuiten. Sana de Zweed die uh, twee keer scoorde tegen NXC En zojuist schoten bedoeld van uh, Jelle T. Rauwelaar. Maar verder is uh, Ajax op dit moment niet gekomen. Nu een uitbraak via de rechterkant. via Lukoki. Die even wordt vastgehouden. En daardoor een vrije trap voor Ajax. Hooi is de dader. Elson Hooi Die jongen jonge uit uh, Willemstad. Nog maar 20... Jaar. En hij speelt dus weer omdat uh, Gilles nog steeds geblesseerd is. En Hadouir daarom op nummer 10 speelt bij NAC. En daardoor is uh, een plaatsje vrijgekomen als linksbuiten voor Hooi. Ajax weer een bal bezit met Sander. Die centraal achterin dus speelt met uh, Tobi Aldewild. En je merkt ook aan Sander dat hij is opgeleid in het Ajax-systeem. Hij, hij voetbalt eigenlijk mee alsof hij al jaren bij deze club zit. Terwijl hij toch echt pas zijn eerste speelminuten maakt in het eerste van Ajax. Net afkomstig dus van AZ. Waar hij dus twee, twee wedstrijden heeft gespeeld dit seizoen. En uh, ja Ajax zoals ze nu spelen lijkt er ook wel een redelijke de te zijn in het elftal met Van der Wiel dus op dit moment als rechtsachter. Hij speelt daar om in de etalage te worden gezet. Men hoopt nog voor het einde van deze maand Gregory Van der Wiel te kunnen verkopen. En Ricardo Van Rijn zit daarom vanavond op de bank. Hij is de beoogde rechtsback voor dit seizoen bij Ajax. Weer even bal bezit met Tobi Alderwereld die het middenveld inkomt. En via een kaartse Eriksen is dit weer een mooi Sander die het middenveld oversteekt. Via de linkerkant van het veld is dit op dit moment Lukoki die even Deli blind opzoekt. Hij dus linksback op de plaats van Dijks die de afgelopen twee wedstrijden daar speelde. En Ajax komt langzaamaan richting het strafschopriet van NAC. wordt dan even een overtreding gemaakt door Botti King. Maar het spel mag doorgaan. En zo blijft Ajax in balbezit. En het leidt dus met 2-0 door de goals van Sien de Jong en Moisander. Ging overigens bij die goal van Sien de Jong wel een grote fout aan vooraf van Jordi Buis. En Moisander dus uit een hoekschop van Eriksen met zijn eerste doelpunt. Bijna ook zijn eerste balcontact voor Ajax, wat dus meteen raak was. Ajax heeft toch altijd geen enkel kind aan NAC. Staat met 2-0 voor in de Amsterdam Arena na een kleine 25 minuten spelen. VVV-ADO, dat doe jij toch gewoon hè Frank? Ja, ja, ja, ik zal ook geen plaatjes afkondigen. Hoor. Dat mag je gewoon allemaal lekker zelf doen, Ronald. We zijn 67 minuten onderweg in Venlo. Het is 3-1 voor Ado Den Haag. En ik voorzie niet al te veel problemen tot nu toe van VVV. Dat uh, wel heeft gewisseld. Meuwes is eraf gegaan. Kullen is daarvoor in de plaats gekomen. Lins is in de ploeg gekomen voor uh, Turk. En met name die laatste was onzichtbaar in de wedstrijd. En Linse is dat al een stuk minder geweest in de periode dat hij heeft gespeeld in ieder geval. En ook bij uh, Ado is gewisseld. Daar is Kevin Jansen eraf. Voor hem Kevin Visser teruggekomen. Jansen geblesseerd geraakt. En Visser weer terug naar een schorsing. Deze keer bij uh, de selectie. Hij mag vandaag dus de speelminuten maken. Leiva Cabessi de bal breed op Kullen. Die uh, maakt een kapbeweging. Kapt zich dan vervolgens uh, vast in de verdediging van Ado. Dat uit wil breken, maar Van Duinen krijgt de bal niet onder controle. Dus kan VVV daar weer overnemen. Achterin via Yoshida met uh, weliswaar Van Duinen voor zijn neus. Maar uh, zo speelt Yoshida de bal dan weer terug naar uh, Joppen. Op een manier dat je denkt dat VVV met 3-1 voor staat in plaats van achter. En ook Seip krijgt de tempo niet in uh, het spel. Omdat er voorin totaal geen beweging is. Dan toch maar een wel voorin spelen met een man in zijn rug. Die kaatst dan in ieder geval redelijk in de richting van Kullen. Wildschut ook nog niet gezien in deze wedstrijd. Op een manier wat je van hem graag uh, zou zien. Een wel voor buiten spel gegeven. Dat liep hij ook, dus dat is een logisch gevolg van het feit dat hij daar niet hoort te zijn. En Ado kan dan weer uitgaan verdedigen. Ado komt niet in de problemen. Ado haalt het tempo nu volledig uit de wedstrijd. Dat deed het in de eerste helft ook. Toen stond het 1-0 achter en snapte niemand wat van. Nu begrijpt iedereen het, maar wil niemand het zien in Venlo natuurlijk omdat VVV achter staat. En de vrije trap op het gemakje genomen door Wormgoor. Breed naar Supusepa. Dat is ook een recept dat we al veelvuldig hebben gezien. Supusepa even voor de vorm inspelen naar Holla. Krijgt hem met hetzelfde tempo weer terug. En dan de lange bal naar voren gegeven in de richting van Van Duinen. Die uh, verliest het duel in eerste instantie achterin van Joppe. Dan gaat de bal over de zijlijn. En dan mag Joppe gaan gooien voor VVV halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. Zou hij die de diepte moeten zoeken? Dat probeert hij ook wel. Joppe kan erg ver gooien maar haalt het niet tot bij Kullen. En Ado wil dan wel eens waar oppikken. Loopt de bal opnieuw over de zijlijn? En dan nog een keer. Deze keer de ingooi snel genomen. Wel voorbal niet onder controle. Wat had in zijn voordeel kunnen werken. Dat doet het uiteindelijk niet. Poupon is dan weg. Sijp in de achtervolging. Poupon met Sijp tegenover zich. Is Sijp nu kwijt? Poupon zei je net. En dat was een hele goede mogelijkheid op de counter voor Poepon. Goed lang gewacht nog, maar hij krijgt de bal niet in de juiste richting. Ado houdt een hoekschop over. We zijn bijna 70 minuten onderweg in Venlo. En Ado leidt comfortabel 3-1. you took your time with the call i took no time with the fall you Carly Ray Jepsen met Call Me Maybe. Ik vertelde al dat we uh, technische problemen hadden met de lijn in de arena. Twan van Peperstraat heeft dat een poosje opgelost... Uh, door boven hier uh, achter een monitor commentaar te geven. En daar is Jeroen Elshoff nu gaan zitten. Ja, je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat ik de plaatjes afkondig. <laughs> uh, want uh, dat heb ik in mijn hele leven nog nooit gedaan. Al uh, is dit misschien wel meer mijn muziek dan die van Twan... die zojuist gedraaid werd. Het is uh, 2-0 voor Ajax... Na een half uur spelen Ajax overheerst in de arena. Hij is veel beter in deze wedstrijd. Maar uh, laten we niet vergeten dat het vorig seizoen eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal was. Toen leidde Ajax ook met uh, 2-0, wel wat later in de wedstrijd. Maar gaf uh, de ploeg van de Boer dat in de laatste minuten van het uh, duel toen weg. 2-0 voor uiteindelijk in de 85ste en in de 89ste nu Toen nog 2-2 door goals van Kolk en Schilder. Die beiden overigens nu niet meer bij Nak spelen. Nak heeft de bal. Nak heeft uh, gezien hoe Ajax domineert. Hoe Ajax de baas is en komt eigenlijk nog niet echt aan voetbal toe. Ook nu wordt er gemakkelijk ingeleverd door Hooi op het middenveld. Maar de bal wordt uh, toch snel achterin overgenomen door Buis en Bottegien. Maar aan de linkerkant dan weer verspeeld door Looms. De man die na jaren Heracles nu dus in het geel te zien is. Maar uh, nog wel wat moet wennen bij de ploeg uit Breda. Hier is Sana, de nieuweling aan de kant van Ajax. Die er al twee in heeft liggen vorige week. ...tegen NAC en uh, Nu komt hij er niet langs. Waar na de lange bal gegeven wordt op Hooi, ...kan NAC dan verrassen in deze aanval? Nou, dat gaat na die voorzet van Hooi nog bijna verkeerd voor Ajax... ...omdat de bal op de hak van al de wereld terechtkomt. En zo uiteindelijk over het doel van Vermeer verdwijnt... ...zo creëert NAC een kans. Maar daar heeft het dus wel de hulp van Ajax voor nodig... ...door die uh, jonge Elson Hooi die al een tijdje bij NAC speelt... ...maar nu dit seizoen dus een kans kreeg. Overigens... Uh, Leek het er even op dat er bij Nak een andere man verbeek op die plaats zou spelen. Maar die raakte gisteren geblesseerd op de training en kan daardoor niet starten in deze wedstrijd. Een hoekschop voor Nak. Hadouwier gaat die nemen. Indraaiend bij de eerste paal gevaarlijk, maar daar gaat uiteindelijk blind omhoog. Die kopt weg en dat levert Nak dan een volgende hoekschop op. En zo is het zowaar even Nak dat nu in de buurt komt van Vermeer. Opnieuw Hadouwier. Die gaat zoeken naar Luix en Bottegien. De kop is van achteruit die mee zijn gekomen aan de kant van Nak. Dat zijn de gevaarlijkste mensen in de lucht. Daar komt die hoekschop van Hadouier ver richting Bottegien, die ook kopt. En dat is gevaarlijk. Hij schampt de bal uiteindelijk voorlangs. Daar achterin leek even of Looms er ook nog aan kon komen. Maar die mist omdat hij uit balans is. Knap gedaan van Bottegriem die hoog komt. Maar uiteindelijk dusdanig gehinderd wordt door Van der Wiel. Dat hij de bal niet echt hard kan raken. Zo heeft Nak zich nu even gemeld. Na ruim een half uur voor het doel van Vermeer. Maar hoeft Ajax zich niet echt zorgen te maken over die twee ontstaande situaties. Balbezit achterin voor al de wereld. Wijs is van zander, Die zegt speel Eriksen maar in. Dan gaat de bal rustig door naar De Jong. De Jong op de as van het veld zoekt uh, op Serrero gegeven. Die zoekt toch naar Serrero was dus goed. Maar de aanname van de Zuid-Afrikaan was wat minder. Anders was er een kans ontstaan voor Ajax die er nu niet komt. Bal binnengehouden door de rover. Aan de rechterkant van het veld achterin bij Nak. Maar Nak doet dat slordig. En dan zit Ajax er alweer tussen met Lukoki. De koker die tussen twee mannen in de bal keurig tot bij de jong brengt. En de jong die dan uh, de bal laag houdt op Eriksen. Goed gecombineerd door Ajax. Als de bal naar de rechterkant gaat waar Aldewereld inschuift. Zelfde geldt voor Van de Wiel die doorschuift. Van de Wiel met de voorzet weggekopt met de eerste paal door Looms. Maar Nak is heel slordig. En dus krijgt Ajax zelfs rond het strafschroepgebied van Nak nu de bal weer terug. Aldewereld helemaal terug nu op mooi zander. Ajax zoals in de openingsminuten van de wedstrijd nu weer rustig aan de bal. Zoekend naar een opening. En dat gaat dan via linksback blind... Die de rust bewaart. Even terugspeelt op mooi Zander. Nog 10 minuten in de eerste helft. Even wat gevaren zien van NAC. Maar nu gaat het weer zoals het al de hele tijd ging in de eerste helft. Eén richtingsverkeer richting het doel van ten Rauwelaar. Ajax valt aan en NAC verdedigt. VVV wil wel, maar kan niet. van Nou, ik heb ook de indruk dat ze niet echt zin hebben ofzo. Maar 3-1 achter er op eigen veld. Dan mag je verwachten dat ze wel zin hebben. Het, het, er zit geen enkel tempo in als VVV de bal heeft... Dan vraag ik me af of ze wel weten wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Nu krijgen ze de kans aangeboden. Wildschut, oi oi oi. Daar ging Omero even lelijk de boot in. Had geen idee dat Wildschut bij hem in de buurt was. Nam heel slordig de bal aan. Wildschut pikt op en die krijgt in de korte hoek dan de kans. Daar zit dan uh, gelukkig voor Ado nog Coutinho aan. En houdt VVV slechts een hoekschop over. Ja, je moet ze niet gaan helpen, die jongens van VVV. Dat kunnen ze wel gebruiken namelijk. Het nodige aan hulp bij Wildschut. In eerste instantie heeft er nog niet genoeg aan de hoekschop. Kort genomen wordt voor de goal. Is Coutinho een beetje half, maar in tweede instantie heeft hij de bal dan helemaal vast. En is het gevaar geweken met uh, Marcel Seip nog in zijn buurt. Maar nu uh, is Seip alweer onderweg naar uh, zijn achterhoede. En daar zal hij moeten gaan assisteren als Sherry daar met een hele grote boog wordt aangespeeld door uh, Coutinho. Die verliest in eerste instantie het kopduel. Maar in tweede instantie dacht ik heel even dat Ado uh, de vrije trap mee ging krijgen... omdat Poupon op de grond ging liggen, maar die krijgt de vrije trap tegen... En dus kan VVV weer komen razendsnel de middenlijn overgestoken nu. Nu er eventjes ruimte is op het middenveld bij Ado Kullen. Die draait dan weer zo weg dat het tempo volledig uit de aanval van VVV verdwenen is. Aan de rechterkant met de voorzet. Die komt niet goed voor, blijft een hoekschop over voor de ploeg uit Venlo. En zo heel langzaam maar zeker hebben ze in ieder geval wel de bal. En dan ontstaat er weer een klein beetje dreiging met nog een goede 10 minuten te spelen in deze wedstrijd. En die 3-1 achterstand voor VVV tegen Ado komt die hoekschop van Van Haren wegdraaiend... Van de goal, in eerste instantie ingebracht door Yoshida. Maar uh, die wordt bijna moedeloos van de manier waarop hij zelf de bal wil inzetten. Trapt volledig over de bal heen. Dan komt Ado op de counter met uh, Toornstra. Slijwa Cabessi daar op tijd. Als het antwoord ja is, dan is de aanval voorbij. Het antwoord is ja, want Toornstra maakt de overtreding. En dan kan VVV weer gaan opbouwen met 78 minuten op de klok. En de 3-1 voorsprong voor Ado. Raymond re.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 Tijdens de missie van de Apollo 11 was hij de commandant... en nam vlak voor de landing van de maanlander de automatische besturing over... omdat het toestel in een te oneffen gebied terecht dreigde te komen. Voor zijn missie naar de maan was hij testpiloot... en verder onder meer commandant van de Gemini-8-vlucht... de eerste ruimtevlucht waarbij twee ruimtevaartuigen aan elkaar werden gekoppeld. Een jaar na zijn maanwandeling verliet Armstrong de NASA... en werd hij hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek... aan de Universiteit van Cincinnati. De laatste tijd had hij hartproblemen... Eerder deze maand onderging hij een bypass-operatie. Daarna traden complicaties op waaraan Armstrong uiteindelijk is overleden. Neil Armstrong was 82 jaar. En wij gaan verder met uh, volleybal Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. Lars Geerts. Lars, Republiek, dat heb ik nog niet zo heel vaak gezegd. Uh, kunnen jullie mij nog horen? Uh, we gaan naar Frank Wielhuis. Ja, laten we dat eerst maar doen. De aansluitingsteffen van VVV komt eruit een hoekschop. Forstermans is de man die hem als laatste uiteindelijk raakt. En inschiet 3-2. Nog wel voor ADO in Venlo. Lars. Daar ben ik weer, inderdaad. Het, is, uh, het was matchpoint voor de Dominicaanse Republiek. Inmiddels heeft het Nederlands team het punt weer gemaakt, 25-25. Wat opvalt is dat als de Dominicaanse Republiek een set wint in deze wedstrijd... dat ze dat dan nooit met de gebruikelijke cijfers doen. Dat ze altijd over de 25 heen moeten gaan. Het Nederlands team is dus taaier dan je denkt op uh, het moment dat ze boven de 20 komen... en het eind van de set nadat. Hier is wel het derde... Uh, matchpoint voor de Dominicaanse Bli Republiek. Carceras moet er wel bij aantekeningen da uh, dat aan de kant van Nederland niet meer de basis 6 in het veld staan. Nico Freriks is erin gekomen voor uh, Abdel Aziz, de Nederlandse spelverdeler. Nico Freriks die gisteren trouwens geëerd werd door de bond, omdat hij toen zijn 300ste in het land speelde. Kom daar nog maar eens om. Hij was er al bij op de Olympische Spelen in 2004. Heeft, uh, verschillende, heeft uh, een van de weinige spelers hier, uh, van dit Nederlands team nu nog een WK heeft meegemaakt. Hij speelde dus zijn 300ste in het land. Wietse Kooistra werd ook gehuldigd. Hij kwam al aan de 200. Verings mag het dus nog een keer proberen om Nederland in deze wedstrijd te houden. Het is matchpoint nog steeds voor de Dominicaanse Republiek. Ik kan dit allemaal vertellen omdat bondscoach Edwin Benne een time-out heeft genomen. Zijn team nog even op scherp wilde zetten. Maar het is nog steeds Carceras die mag gaan serveren voor de Dominicaanse Republiek. Het 27ste punt op het bord probeert te zetten in de. Deze set en zo de wedstrijd binnen probeert te halen. Het publiek daarentegen ook natuurlijk nog op remontre van Nederland. Komt uh, die bal van Caseras Scherpe service kan Vreerings nog wel bij. Komt er een aanval van Horst? in de brievenbus bij het blok van de Dominicanen. En zo wordt het weer 26-26. De Dominicanen krijgen het niet-cadeau in Rotterdam. 2-3 is het geworden bij VVV Adel, wordt het toch nog spannend gehad. Uh, ik verstond je even niet omdat er een speaker heel hard doorheen ging. Maar er wordt uh, gewisseld, daardoor uh, zat die speaker er even heel hard doorheen. VVV gaat natuurlijk in, uh, proberen om uh, de 3-3 nog te maken. Van Haren was er uh, dichtbij, randje strafschopgebied, bal viel uh, voor uh, zijn voeten. En uh, hij leunde alleen iets te ver achterover, de bal ging daardoor hoog over de goal van Coutinho heen. Het is de mogelijkheid voor VVV die het heeft om toch nog een puntje uit deze wedstrijd te halen. Met nog acht minuten te gaan, omdat het 3-2 is geworden zojuist door Forstermans. En we gaan naar Jeroen 3-0 voor Ajax. En weer is het Tobias Sana de Zweed. de nieuwe aanwinst voor Ajax, die scoort zijn derde alweer van dit seizoen. Vorige week dus twee keer treft zeker. En dit is een goede aanval, de Paas van. De Jong naar de rechterkant waar Van de Wiel vertrokken is. Van de Wiel met een keurige balbreed. En Sana tikt de bal dan achter ten Rauwelaar. Het is een aanval zoals je dat op de training vaak ziet. Zoals in de boekjes staat. Nak weggetikt. Eén keer raken door Ajax. En voor Sana dus zijn derde van het seizoen. Goeie aanwinst zou je dan kunnen zeggen. In ieder geval op basis van de eerste duels die hij speelt. En de eerste duels waarin hij scoort. Ajax op 3-0 tegen Nak. Mag jij nog een keer proberen Frank? Ja, daar komt de 4-2 voor Ado. Nee, Tornstra krijgt de bal pas in tweede instantie onder controle. Herkansing voor Van Duinen. Maar die stuit dan op, eh, volgens mij is het Yoshida die er nog een been tegen krijgt. En houdt Ado dus slechts een hoekschop over. Sherry is de man die van Tornstra de kans biedt. Maar die neemt eerst aan in plaats van dat hij gelijk schiet. En daardoor staat hij niet goed in de positie. De herkansing voor Van Duinen uiteindelijk eh, over de achterlijn gewerkt door de doelman Maanpa. En dan is het Holla die de hoekschop mag gaan nemen. Neemt daar natuurlijk alle tijd voor. Dat was Ado al een dikke 20 minuten aan het doen. Alle tijd voor alle spelervatting aan het nemen. Maar vooralsnog is dat alleen maar tot de aansluitingstreffer van VVV geleid. En dus is de nood alleen maar hoger geworden om. De uh, tijd te nemen. De hoekschop wordt uh, weggewerkt achterin bij VVV. Maar niet goed genoeg. Ado kan gewoon door met de aanval via Poupon en Tornstra, Die de bal strak voorgeeft. En even strak gaat die bal dan vervolgens over de zijlijn. Daarheen geschoten door uh, Leiva Cabessi. En dus de ingooi voor Ado, en dan gaat iedereen bij Ado elkaar aankijken. Ga jij gooien? Ga ik gooien? Wie zal het eigenlijk eens gaan doen? De logische man is daarvoor Omeru. en die besluit dan uiteindelijk ook maar de bal op te rapen, in te gooien richting Tornstra, nog maar een ingooi over te houden via Wildschut, en dan uh, duurt het heel lang voordat de bal ook weer komt, en daar uh, op zich valt het. Al. Nog wel mee en laat Omero natuurlijk even over aan Kevin. Uh, wie, wie is dat? Kevin Visser die uh, daar de ingooi uiteindelijk toch gaat nemen. Kevin Visser achter de verdediging van VVV opgedoken. Als hij de bal weer terugkrijgt kan de voorzet gaan geven. Oh, die doet dat uh, in een totaal onverwachte richting. In de richting van Wormgoor. Uitstekende paas van Wormgoor. En de 4-2. Dan is de wedstrijd beslist. Sherry... Staat helemaal vrij. Midden tussen de verdedigers van VVV. Daar staan er vier omheen. En niemand in de buurt van Sherry. Hoe is het mogelijk? En dan wordt die voorzet van uh, Visser ineens briljant. Als hij daar uh, Wormgoor inspeelt. De strakke inspeelpaas van Wormgoor op Sherry. Die hoeft alleen maar om te draaien. En de hoek uit te kiezen. Dat doet hij prima. 4-2 voor Ado. Dat dus deze wedstrijd tegen VVV gaat winnen. VVV eventjes de kans gehad. Op een punt met nog vijf minuten te gaan. Nu weer twee doelpunten achter tegen Ado. Het is 4-2 in de koel. Cool. 26-26 was de laatste stand die we hoorden bij Nederland-Dominicaanse Republiek. Lars Geert. En dan zul je altijd zien dat Nederland die set uiteindelijk nog wint. Uh, drie matchpoints kreeg de Dominicaanse Republiek. Drie keer rekende Nederland met die matchpoints af. En vervolgens was het de beurs aan Thijs Ter Horst. Die mocht gaan serveren voor de set. Deed dat uitstekend prachtige ace. Liet hij zien de twee spelers achterin van de Dominicaanse Republiek. Hadden totaal geen kans. Nederland wint de vierde set met 30 8 achter... 28. Zover hebben we moeten gaan. en We gaan ons opmaken voor een vijfde set waar voor je geld hier in Rotterdam. Ajax-Dak 3-0 betekent dat ze er al 11 gemaakt hebben door 8 verschillende spelers. Wat zegt dat, Jeroen Elshoff? Dat zegt in ieder geval dat ze veel scorende kwaliteiten hebben op verschillende fronten. Wat wel opvallend is, die Sana heeft dus de 3-0 gemaakt. Zo even, sowieso een leuk speler om naar te kijken omdat hij vlug is, snel, wendig... Maar als je kijkt naar zijn staat van dienst. Hij is nieuw gekomen van Göteborg. Voor de mensen die dat nog niet helemaal weten. 23 jaar die ze weten. Hij scoorde dus vorige week al twee keer. Als je kijkt naar al zijn, seizoenen, zijn vorige seizoenen in het profvoetbal. Dan maakte hij in de competitie nooit meer dan twee doelpunten in zijn carrière. En die carrière loopt dus al wel even omdat hij 23 is. En nu heeft hij dus in twee wedstrijden, nou drie competitiewedstrijden, Ajax. Het dus voor elkaar gekregen om voor zichzelf in ieder geval een persoonlijke koor klaar te spelen. Dat is in ieder geval prettig qua begin. En als je eenmaal los bent, zouden het er nog wel eens veel meer kunnen gaan worden als Ajax op deze manier speelt. Want Ajax speelt niet alleen goed, maar het speelt ook met nak. En het heeft dus na die uh, dikke en ruime zegen van vorige week bij NEC, waar het 1-6 werd, nu kans op uh, misschien wel een soort gelijke uitslag. Want het is... Nu nog anderhalve minuut in de eerste helft. Dus een doelpunt voorrust zit er wellicht niet meer in tenzij er nog een vloeiende aanval zal komen. Maar in ieder geval kansen om in de tweede helft door te spelen, door te voetballen. En dan dit nak wat zwak is een gigantisch pak slaag te geven. Nak is overigens niet alleen zwak. Ajax laat de bal ook goed gaan en speelt fris en fruitig. Wiedemeijer vindt het voldoende geweest. U hoort op de achtergrond het applaus van de aanhang in de Amsterdam Arena. En dat applaus is terecht. Siem de Jong maakte op aangeven van Schöne de eerste. Mooi Zander bij zijn debuut voor Ajax de tweede, de 2-0. En Sana op aangeven van Van der Wiel de derde. Ajax-Nak 3-0. Hoe lang nog bij VVV Adolf, Frank Bielijk? Nou, Goed twee minuten nog. en VVV had nog even de kans op opnieuw de aansluitingstreffer te maken, Van Haren. Maar de manier waarop hij dan kijkt als hij die vrije trap genomen heeft... daaruit blijkt dat hij er van tevoren al eigenlijk weinig fiducie in had. Vincento komt er nu in voor Van Duinen bij Ado. Maar die vrije trap, dat is gewoon voor Van Haren 100% kans... als die bal op een metertje of 20 van de goal ligt. En hij heeft er nu twee van die kansen gehad. En ze allebei op dezelfde manier om zeep geholpen. Namelijk overgeschoten over de goal van Coutinho... die nu de doeltrap mag gaan nemen. Nu Ado ook gewisseld heeft in die slotfase... En de bal in de richting van Poupon wordt gewerkt. Die verliest het kop. u wel. Wildschut pikt op op het middenveld. Levert dan weer in bij Poupon. Dank je wel. En dan kan Poupon er vandoor. Wildschut probeert dan nog die actie weer goed te maken. Dat lukt half met dank aan Marcel Sijp. Die de bal over de zijlijn schiet. En dus Ado in kan gooien. Halverwege de helft van VVV aan de rechterkant. En is het opnieuw Visser. Die uh, daar gaat ingooien. De vorige keer dat hij dat deed, gaf hij een hele onverwachte paas erachteraan. En werd het 4-2. Wie weet wat hij nu in petto heeft. Nu krijgt hij de bal niet meer terug. Dan heeft hij ook weinig meer in petto. Het is het Sherry die de bal gaat ophalen. Dan weet ik bijna zeker dat hij de bal aan Visser gaat geven. Inderdaad. En als het maar lang genoeg duurt allemaal. Maar ADO hoeft zich eigenlijk geen zorgen meer te maken in die slotfase van de wedstrijd 4-2. Dat is een veilige tussenstand tot nu toe. En als Poupon via zijn billen de bal opnieuw over de zijlijn gaat... gaat Laiwakabessi de bal uiteindelijk terugkrijgen terug en mag die gaan gooien? Nee, we gaan het ietsje verder naar voren toe doen. Naar Van Haren. Nee, zegt Laiwakabessi. Ik ben van de ingooien, dus geef mij die bal maar. En dan toch de diepte gezorgd richting uh, Wildschut. Die kopt de bal door. Visser struikelt dan over de bal. Gaat er bovenop staan. Komt er... Daar wel goed vanaf, Want daar kun je lelijk geblesseerd mee raken. Staat gewoon weer op. VVV, de aanval loopt gewoon door. Nu over de rechterkant van het veld. Met Kullen, bal terug. En VVV die dan gaat rondspelen. Ter hoogte van de middenlijn. Yoshida, vier minuten extra tijd. Yoshida... Krijgt het voor elkaar om de bal ver achter Leijva Kabessi te plaatsen. Om even aan te geven dat hij niet echt lekker in de wedstrijd zit, de Japaner. Leijva Kabessi houdt de bal ook niet binnen. Was ook bijna onmogelijk. Heel hard, heel slecht geplaatst. We zitten in de extra tijd. Vier minuten dus krijgen we er daarvan. VVV Ado 2-4. We, gaan we just lost somebody. to slide. lost somebody from golden earring dus kijken of het al afgelopen is in Venlo, Frank Bieluit. Ja, nou, het is officieel nog niet afgelopen. Maar de wedstrijd is al een tijdje op slot. Al probeert Wormgoor toch nog even spannend te maken in de blessuretijd. Dat was niet een te korte terugspeelbal. Dat was een heel veel te korte terugspeelbal in de richting van Coutinho. Daar kon Leiva Cabessi nog een, een been tussen krijgen. En Coutinho kon nog één op één de redding brengen. 4-2 voor Adolf Den Haag. Dus de tweede thuisnederlaag rij voor VVV. Dat het seizoen begon met een gelijkspel bij Herakles. Toen dacht iedereen. Nou, als we uit punten gaan pakken, dan komt het goed dit jaar. Maar ja, als je dan thuis twee keer achter elkaar verliest, verliest eerst van Utrecht... En nu van ADO met twee doelpunten en daar weinig of niks op af te dingen valt... dan moet je toch langzaam zorgen gaan maken. VVV verliest op eigen veld tegen ADO met 4-2. De vanavond eindigde FC Utrecht tegen Pek Zwolle in 1-1. Utrecht kwam voor rust door een doelpunt van Duplan op voorsprong. Lachman maakte gelijk. En dat was alweer het tweede punt van PEC Zwolle van het seizoen. En dat is mede te danken aan de keeper, Leon Terwiene. Ben je tevreden met een punt? Nou, ja, als topsporter weet denk ik altijd winnen. Van tevoren, als je Utrecht uit uh, ja, speelt, moet je met een punt misschien wel uh, tevreden zijn. Uh, achteraf, ja, we zitten de eerste helft, ja, je, moet, je weet dat je tempo af en een beetje uit het spel moet halen. En bij momenten wel, uh, je moet blijven voetballen om die bal mee te houden en ja, met, uh, met goede aanvallen eruit te komen. En ja, dat kon je opmerken aan het publiek. Die gingen steeds wat meer morren en dat soort dingen. Ja, dan komt er een uh, ongelukkig moment tussen Joey en mij dat, uh, ja, dat afgestraft wordt. En dan verandert het wat. Nou ja, goed, in de uh, tweede helft ja, gaan we steeds meer druk vooruit zetten. Ja, dat geeft dan wel een goed gevoel dat je, de, ook al eens het een standaard situatie, de 1-1 maakt. Ja, dan moet je misschien wel, uh, wel tevreden zijn. Ik heb af en toe het idee gehad dat jullie niet in de gaten hadden dat jullie hier veel meer konden halen. Ja, we hadden misschien wat uh, brutaler mogen zijn. Dat, uh, misschien kun je dat ook de tweede helft dan wel zien. Dan moeten we. En we gaan wat meer risico nemen en we, ja, we gaan ons spel eigenlijk weer spelen met meer door, doorstappen. en uh, Ook het midden valt in van achteruit, het midden valt door. Ja, dan zie je toch dat wat er mogelijk is eigenlijk. Ja, de afgelopen weken is het meest gezegde ge, over Pex leuk ploegje. Is dat leuk? Ja, en fris voetbal zou ook vaak voorbij komen, inderdaad. Ja, uh, we kunnen gewoon goed voetballen. Alleen het verschil toch met Jeepre League en Eredivisie is gewoon details. Nou ja, goed, en dat is vandaag een uh, goed voorbeeld, denk ik. ook al. Ja, ook al uh, Kijk, tweede helft op een gegeven moment die kopbal van Molenga... waar je toch voor kiest op een gegeven moment om Rossi naar de tweede paal te zetten. En dat Rossi bij de tweede paal weggaat. Kijk, dat zijn ook details. En dat, ja, ik juichte wel op stop Rosje Rossi die bal, maar dat, ja, dat geeft je ook een goed gevoel. Je hoeft in ieder geval niet wakker te liggen vannacht. Nee, dat niet. Leon dat nog, de dankjewel. keeper... Oh, hij ging nog even door. Hè. Leon Terwiede, de keeper van Pek Zwolle. We hoorden hem in gesprek met Andy Houtkamp... en die ging daarna naar de trainer van FC Utrecht, Jan Wouters. Jan, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Teleurstellend, um omdat uh, volle een wedstrijd uh, is die, die je thuis uh, moet kunnen winnen. Uh, ik vond dat we in een heel laag baltempo de helft begonnen. Weinig initiatief, weinig beweging. Maar dan kom je vlak voor rust nog op 1-0. En dan uh, uh, kom je de tweede helft wel wat beter uh, en wat meer initiatief uh, de kleedkamer uit. En uh, dan krijg je uiteindelijk een paar goede kansen om de wedstrijd op slot te gooien. Dat, dat gebeurt dan niet. Ja, dan is het teleurstellend dat het nog op 1-1 eindigt. Heb je opzitten zitten de heer helft? Ja, met name over het baltempo en de te weinig beweging. Als een centrumverdediger Indrie en dan wat te langzaam gebeurt. Maar als dat goed gebeurt, dan moeten de mensen voor hem opties geven via beweging. En dat gebeurde te weinig. Hoe kan zoiets? Je instrueert die jongens en ze voeren het niet uit gewoon. Nou, het kan een beetje... Nerveusiteit zijn of uh, spanning. Uh, ja, ik zou het niet, 1, 2, 3 niet zo weten, maar uh, dat zou wel moeten. Het is wel lekker dat je vlak voor uh, rust op die 1-0 komt. Ik denk, nou, dit kon wel eens het uh, opstekertje worden. Ja, dat gevoel had je ook. De en, en, uh, het, het tweede helft was ook uh, een stuk beter. Alleen op het moment dat je dan de kans krijgt om uh, een wedstrijd op slot te gooien... dan gebeurt het niet. en Dan blijft de 1-0 altijd een beetje een onzekere uh, uh, voorsprong. Had je dan ook op de bank dat gevoel, uh, ja, toppers weten dat, voelen dat ook aankomen, van dit kon nog wel eens misgaan? Nou, niet, niet zozeer zoals jij het nu beschrijft, maar 1-0 is altijd een, uh, ja, maar een hele fragiele voorsprong. En dan weet je, hoef uh, hoeft maar een keer, een keer verkeerd te vallen en dan, uh, ja, dan, dan kan het zo eindigen. Maar nogmaals, dan moet je meer zelf beslissen en dan heb je daar geen last meer van. Want daar heb je ook uh, mogelijkheden toe gehad? Ja, ik denk dat we vier, vijf goede momenten eraf zijn gekomen. Dat net de laatste bal niet goed is, maar ook, ook 200% kansen. Ja, die moet je dan benutten om een wedstrijd op slot te gooien. Proef een beetje dat je hier voelt dat je twee punten hebt verloren. Absoluut.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 Sure that I'm never Out Me van Kobe Grant. Over uh, Utrecht uh, tegen Pek Zwolle, een wedstrijd die een 1-1 heenigde... hoorde u al uh, de keeper van Pek Zwolle, Leon Terwiede... en de trainer van FC Utrecht, Jan Wouters. Nu ook die Houtkamp en de trainer van Pek Zwolle, Art Langeler. Ik had het idee dat jullie niet in de gaten hadden dat hij veel meer te halen viel. Ja, dat lijkt misschien van de buitenkant. Uh, ik denk met een om 0-0 hadden we de tweede helft wat meer naar voren gespeeld, sowieso. Maar goed, doordat we achterkwamen, werden we natuurlijk meteen toegedwongen. Dus vanaf minuut 50 hebben we dat ook geprobeerd. Ja, dan moet je ook eerlijk zijn in de fase vlak voor de 1-1. Dan kan Utrecht de wedstrijd beslissen. Dus uiteindelijk denk ik dat een punt in orde is. Nou, kijk, Je kan wel zeggen, van, er zit meer te halen. Maar dan zou je dus ook meer naar, naar voren moeten spelen. En dat geeft ook meteen weer ruimtes uh, bij ons achterin. Eerst zelf was van beide kanten erg matig. Hè? Ja, maar goed, wij spelen uit bij FC Utrecht. Wat verwacht je van ons? We proberen tegen te houden en te schakelen. En bij Vlagen konden we best aardig voetballend eruit komen. Ja, je ziet dat Utrecht er ook geen risico wil nemen. Dus uh, in dat geval ligt de bal meer bij hen dan bij ons, vind ik. Ja, want dat vond ik wel het verschil tussen jullie en uh, FC Utrecht. Bij jullie zat er duidelijk een lijn in in het spel. Nou, dankjewel. Het, uh, ja, we spelen natuurlijk al, uh, al twee jaar, dik twee jaar uh, dit spel. Uh, daar trainen we ook hard op, om te proberen het uh, los te spelen in. Soms lukt dat beter dan de ene keer, lukt het beter dan de andere keer. Vandaag bij Vlagen ging het oké, okay, maar uh, er waren ook wel fases waarin dat heel moeizaam ging. Ging je door de grond, een minuut voor rust? Oh, verschrikkelijk. Ja, het, uh, zo, bij de, zo rond een jaar of twaalf worden voetballers al aangeleerd... Van als het om resultaat gaat, doe je geen rare dingen vlak voor rust. Of vlak voor tijd. Dus uh, ja, dat was echt een vreselijk moment. Je brengt Mok daarin, goede voetballer. Dat kan een hele plezierige aanwinds worden. Ja, hij, is, hij heeft goed ingevallen. Hij heeft ook goed getraind deze week. Uh, hij was dreigend. Een mooi schot nog net voor langs. Ja, zeker weten. We zijn hartstikke blij met hem. Nog meer uh, verrassingen? Ja, Deryl Lachman die een bal in kopt aan de corner. Hij gaat al twee jaar mee uh, met corners. Nou, het was altijd over, naast, mis of niks. En nu knikt hij geweldig binnen. Maar met uh, de selectie, is dit de selectie waar je het mee gaat doen... komend seizoen of komt er nog meer? Ja, dat is nog even afwachten. We hebben wel een paar lijnen uitstaan. Maar het is niet zo dat we, ja, dat we noodaankopen moeten gaan doen. Uh, het staat best oké okay zo. Uh, als zich nog een buitenkans aandient die echt beter is dan hetgeen wat we hebben. Dan is dat misschien mogelijk. Maar uh, anders doen we met deze groep. En daar heb ik alle vertrouwen in. Uiteindelijk tevreden? Ik ben op dit moment hartstikke tevreden met dit punt. Ja. En de man die tevreden was, is Art Langeler. Hij is trainer van Tex Zwolle. En Tex speelde uit bij FC Utrecht met 1-1 gelijk. En we gaan, uh, ja, dit is volleybal. Is het al afgelopen, Lars? Ja, het is afgelopen en dan klinkt er harde muziek. Tenminste, dan klinkt er harde muziek op het moment dat Nederland gewonnen heeft. En Nederland heeft inderdaad gewonnen. Het kostte vijf sets en het werd 16-14 maar liefst in de vijfde set. Maar de wedstrijd is binnen. Er was een setje nodig voor dit team om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Uh, om kans te maken op een plek in de World League. Eén um, setje hadden ze al binnen na de tweede set, Maar ze besloten om deze wedstrijd helemaal tot het... Het einde mee te maken. 5 zet dus 16-14 in de vijfde set. Nederland, wint van de Dominicaanse Republiek. Kan zich op gaan maken voor twee wedstrijden tegen Portugal. Volgend weekend voor een plek in de World League. Ajax-Nak is begonnen aan de tweede helft. Met nog wisselingen in de opstellingen, Jeroen Elshoef. Ja, bij Ajax is Dirk Boerichter in de ploeg gekomen. Hij vervangt Lukoki. En zo te zien gaat Sana dus... Naar de rechterkant en uh, Boerichter vertrouwt aan de linkerkant. De man die kampt met die rugblessure waar hij dus voortdurend pijn van heeft. Maar hij heeft inmiddels geconstateerd dat dat nog wel een tijdje kan duren. En dat hij door die pijn heen moet, aan die pijn moet wennen. En hij krijgt dus een helft hier van zijn coach De Boer als Ajax met 3-0 voor staat. En dus allemaal wel rustig aan en gemakkelijk zou moeten kunnen in deze tweede helft. Als Ajax onmiddellijk de aanval inzet en nak met de pijn en moeite eruit komt. Sterker nog, het levert nu in omdat Lurling te laat is. Eriksen, Ajax geeft gelijk gas in de eerste minuut van de tweede helft. Blind probeert door te zetten, maar de bal komt dan uiteindelijk terecht bij Ten Rouwelaar. En die denkt dan, ja... Even weg hier met een lange bal naar voren probeert hij dan Schalk te bereiken. Die kleine Schalk, maar die verliest het duel gemakkelijk. Eigenlijk te gemakkelijk van al de wereld. En zo kan Ajax weer door aan de rechterkant van het veld met Sana dus. Die daar staat en terugkaatst naar Van der Wiel in de etalage. En die etalage heeft hij in ieder geval benut bij de 3-0 door een goede voorzet te geven op Sana. Zoals gezegd, Ajax probeert nog van Van der Wiel af te komen. Dat klinkt uh, niet aardig, maar daar komt het wel op neer omdat zijn contract na dit seizoen ten einde is. En als Ajax aan van de wiel wil verdienen dan moet het nu gaan gebeuren. Het heeft een goede vervanger van Rijn. Die dus nog even nu genoegen moet nemen met een plek op de bank. Omdat Moisander terug is bij Ajax waar hij in de jeugd speelde. En nu dus een opwachting maakt in het eerste helftal. Babbel zit voor Luix achterin bij Nak. Centraal achterin. Aan de opbouw, Kees Luijks die hard inspeelt. Dat is een goede bal op Lurling. En waar NAC, maar dan is het weer een paas niet op maat op Schalk. Het is allemaal net niet bij NAC. Het is matig. en ja, Natuurlijk is het lastig voetballen in de Amsterdam Arena. Maar als je kijkt naar wat NAC ook qua strijd laat zien... dan is het niet het NAC wat we bijvoorbeeld vorig seizoen zagen... toen het op 2-0 achterstand stond en nog terugkwam naar 2-2. NAC heeft natuurlijk een lastig programma gehad... Ook in de tweede wedstrijd tegen Twente te moeten. Een kampioenskandidaat nu tegen Ajax. In de eerste wedstrijd gelijk tegen Willem II. moet wel gaan gebeuren volgende week bijvoorbeeld voor NAC. Als het thuis Utrecht een laagvlieger op bezoek krijgt. Balbezit voor Eriksen. Eriksen terug naar... Uh, wie is dat? Moisande, Moisande breed. Zo verplaatst Ajax de bal naar de rechterkant van het veld. Waar Van de Wiel de combinatie zoekt met Sana. Van de Wiel gaat hij weer weer opstomend in balbezit. Dan haalt hij de bal er toch uiteindelijk uit om terug te tikken. Op de jong, de jong en Sjöne. Sjöne terug naar de wereld zoekt opnieuw Sjöne en vindt Sjöne ook. Sjöne die dus speelt voor de verdediging opnieuw in die rol. En daar rustig het spel verdeelt. Ook nauwelijks wordt gestoord en wordt aangepakt. En daarin zijn element is in deze wedstrijd. Want Ajax staat 3-0 voor en Schöne krijgt alle tijd en ruimte om mensen te zoeken. Ook nu weer Schöne op De Jong, Kaats terug naar Schöne. Schöne. Schitterende aanval Ajax en wordt het dan ook afgemaakt. Oh, wat een goal! Wat een goal! Schitterend. Serrero, een wonderschone treffer. Ajax op 4-0. Maar niet alleen het afmaken van Serrero is mooi met het stiftje over Ten Terrawla heen. Maar dit is een aanval die doet denken uit de gouden tijden van Ajax. Eén keer raken... Echt prachtig. Gaat dat zien vanavond op televisie. Het inspelen van Schöne. Schöne kaatst terug op de Jong. De Jong terug naar Schöne. Dan Sana met de hak door op Serrero. Ja, dit is uh, smullig geblazen. Dit is schitterend voetbal. En die maakt het dan ook nog keurig af, die Serrero. Met een stift nog bijna in de kruising. Iets ernaast. En hij viert zijn feestje. De mooiste goal van de avond tot nu toe. Een echte Ajax-goal, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Zoals we het vroeger vaak zagen... 4-0 voor Ajax tegen NAC. En deze goal gaan we nog heel vaak terugzien. Eagle Eye Cherry met Safe Tonight. Marianne Vos heeft de wereldbeker in stijl afgesloten. De Olympische kampioen won in het Franse Poil Bretagne. De laatste wedstrijd van de wereldbeker van dit seizoen. Vorige week verzekerde Vos zich in Zweden al van de eindzegen. Vos maakte deel uit van een kopgroep van drie en was daarin, jawel, de sterkste. De Rabobank-ploeg stelde daarmee ook de eindzegen in het ploegenklassement veilig. En Liebe Westra heeft de individuele tijdrit in de ronde van Denemarken gewonnen. Met zijn zegen aan de rennen van Vakant Soleil, ook de leiding in het algemeen klassement over. Van de Noor, Lars Petter Noor. Morgen wordt de laatste etappe in die ronde van Denemarken gereden. Twee wedstrijden zitten erop vanavond. Utrecht, Peckswolle eindigt in 1-1. VVV verloor thuis in de koel cool in Venlo met 2-4 van ado Den Haag. En Ajax en NAC zijn een minuut of 12 bezig in de tweede helft en het is daar 4-0. Dus het is van dit uur van NOS Langs de Lijn. Na de klok van 10 uur en het uh, nieuws met Raymond Seré. Nog 1 uur, sport op Radio 1. NOS Langs de Lijn op 1. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal.